7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is vandaag opnieuw commotie ontstaan... over uitspraken van PVV-leider Wilders. In de Algemene Beschouwingen zei Wilders tegen premier Rutte... doe eens normaal, man. Rutte antwoordde daarop, doe zelf eens normaal. Aanleiding was een eerdere uitspraak van PVV'er Roon dat de islamitische aap uit de mouw kwam en hij heet Erdogan. Rutte zei dat je zo niet kunt praten over de Turkse premier... en hij nam er afstand van. Volgens Wilders was het beeldspraak. Verschillende kamerleden vonden dat de woorden van Wilders... ook het gezag van Rutte aantasten, omdat hij met de PVV samenwerkt. CDA-fractieleider van Haarsma Buma zei dat de uitspraken van Wilders niet in strijd zijn met het gedoogakkoord. Maar hij voegde eraan toe dat het voor het CDA net zo belangrijk is dat wel de meest elementaire fatsoensregels zijn geschonden. Premier Rutte zei dat VVD en CDA zich bij het afsluiten van het gedoogakkoord hebben gerealiseerd... dat ze samenwerken met een partij die zich soms op het onbeschofte af uitlaat. En dat Wilders ook in dit debat regels van beschaving heeft overtreden. En die samenwerking gaat door, zei Rutte. De politie Rotterdam heeft de eerste vijf foto's gepubliceerd... van mensen die betrokken waren bij de rellen bij de Kuip. Ze staan op de website van de politie. Als de verdachten zich zaterdag nog niet hebben gemeld... wordt hun foto getoond op schermen in de stad. De gemeenteraad van Rotterdam hield vandaag een spoeddebat over de rellen. Leefbaar Rotterdam eiste een onafhankelijk onderzoek... maar daar was geen meerderheid voor. Wel komt er een evaluatie. De raad was kritisch over het plan... foto's van verdachten op schermen in de stad te laten zien. D66 noemde het een debiel plan... Burgemeester Abu Talib is er juist voorstander van. De beurzen zijn vandaag opnieuw flink geduikeld. De AEX-index sloot met een verlies van 4,4 Onder meer door sombere uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank over de Amerikaanse economie. Wall Street staat meer dan 3 lager. Het weer, vanavond blijft het droog, morgen afwisselend stapelwolken en zon. Het wordt dan 18 graden, in het weekend veel zon en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, de NTR. En stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast was eind jaren 60 een van de populairste disc jockeys van Radio Veronica en dus van Nederland. Hij speelde een grote rol bij het publiek worden van de piraat, stond aan de wieg van Sky Radio en Radio 538 en heeft nu volop tijd om te reizen. En deze keer maakte hij met zonen Rijn en Rick een emotionele roadtrip dwars door Afrika waarover hij de reis van mijn leven schreef. Hier is Lex Harding. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 22 september... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Lex Harding, welkom. Ik vraag me af: val ik onder het hoofdstuk cultuur of media? Nou, allebei een beetje, hè? Ja, hartstikke leuk. Wereldmens, wereldburger, want je hebt de hele wereld afgereisd. En de laatste reis was een imposante reis van vier maanden... die je met je zonen hebt gemaakt, Rick en Rijn. En de reis van mijn leven is onderwerp van gesprek nu. Maar het is voor mij ook wel een bijzonder moment... om jou hier in de studio te hebben, want ik ben gewoon met je groot geworden. Wat leuk. Ja, en ik had een autoradio aan de muur geschroefd... Ja. Op mijn kamertje. En dan luisterde ik altijd. En uh, ja, dat moet toch even. Voor all-time's sake. Mastraars, <middels> nou goeiemiddag. Tot zes uur hoor je de 999ste top 40. Go, go, go. Je hoort het goed, de 999ste top 40. En dat betekent volgende week groot feest hier in de studio. En daarover hoor je al van alles in de loop van dit programma. Nu dus het 999ste overzicht van de 40 populairste platen van Nederland. Objectief en betrouwbaar wordt de top 40 wekelijk samengesteld... door de Stichting Nederlandse Top 40... aan de hand van gegevens die werden verstrekt... door de grammofoonplaten Detailhandel en Industrie. Vandaag de 20ste jager nummer 14 met zes nieuwe binnenkomers. De verschuivingen in de ja, dat was nog de tijd dat er heel veel jingles en tunes gemaakt werden. Ja, maar dit was niet in de zestigste jaren. Nee, dit was daarna. Want Veronica ik ben... op vrijdag, dat ja. was, uh, toen waren we publiek. Dat was op uh, Radio 3. Je, je, hebt je, stem, je stem is veranderd, maar ook je accent is veranderd door de jaren heen. Want ik heb er een ouder fragment uh, bij geluisterd. Ja. Uit nog veel verder terug. En toen klonk je echt nog een beetje anders. Dus dat um, accent heb je je afgeleerd? Uh, ja, blijkbaar. Heb je daarop geoefend? Ik ben met, nee, nee, nee dat ben ik me helemaal niet bewust. Nee. Ik ben altijd heel erg mezelf geweest achter de microfoon. Ik heb nooit iets, iets gemaakts gedaan of zo. Maar het ging ook vanzelf? Het ging allemaal helemaal vanzelf. Met al die plaatjes. Dat riedeltje van uh, dat intro van de top 40. Dat... Uh, dat... Komt er zo weer uit. Ik kan, uh, ik kan zo weer gaan zitten. Dat... Verlang je daar eigenlijk? Nee, nee? helemaal niet. Nee, nee, goed. Nee. Dan, ga, dan ga ik gewoon verder met presenteren. En dan ga jij zo meteen over je boek vertellen. We gaan het straks rond half acht trouwens ook even hebben... over de algemene beschouwingen in de Kamer. Dan gaan we even naar, uh, naar Den Haag om uh, te praten... daar met Marcel Bril van de NOS, hoe het, uh, hoe het nu gaat. Wat in ieder geval duidelijk is dat de afgelopen dagen... Uh, er behoorlijk uh, wild aan toeging. De verruwing van de taal, daar werd gisteren al enorm over geklaagd. Uh, heb jij het een beetje gevolgd, uh, Lex? Ja, ik, uh, zeker in de auto naartoe heb ik uh, geluisterd wat er allemaal vandaag gebeurd is. Uh, ja, er is duidelijk wel uh, sprake van spelverruwing. <coughs> en ze moeten inderdaad heel erg oppassen dat het uh, alleen nog maar uh, uh, gezellig is. En dat er, dat Politici lijken steeds meer op stand-up comedians. Het moet wel over de inhoud blijven gaan, vind mm. ik. Je, erger jij je eigenlijk aan, aan die hele felle uitspraken ja. over bedrijfspoedel en, en alles ja, wat daarbij? Ja, ik daar vind dat echt niet kan. Ik vind dat echt niet kan. Kijk, en dan, uh, uh, ik vind Wilders een, een, een woordkunstenaar hoor. De beeldspraken die hij verzint, ik, ja, ze, zijn, uh, ze zijn fantastisch. Hij en, heeft er zelfs een man voor hè, die het voor een mede voor hem verzint. Uh, dat maakt het weer minder, uh, <lacht> minder leuk. Ik dacht dat hij dat toch voor een belangrijk deel zelf deed. Uh, ja, daar, daar is best wel om te lachen. Maar het gaat wel over politiek. Het gaat wel om, om het bestuur van ons land. Mm. En ik vind dat je dat, dat niet belachelijk moet maken. En ik vind die spel voor u, vind ik ook niet, vind niet terecht. Nee. Toen jij baas was van uh, Veronica, en, maar ook al daarvoor... heb jij je altijd enorm verzet tegen de, tegen de verruwing van de taal. Er werd niet gevloekt onder jouw leiding. Uh, tenminste, dat was niet de bedoeling dat er gevloekt werd. En je probeerde altijd toch nog wel een beetje... binnen de normen van het fatsoen te blijven. Ja, we hadden een paar strakke regels... Uh, Koningshuis, uh, daar hadden we het niet over. Uh, godsdienst niet, politiek over het algemeen ook niet. Uh, maar de, de, ja, dat was wel een glijdende schaal. Ik heb zelf ook wel eens een keer een, uh, een verschrikkelijke vloek uh, gelaten op de radio toen de Veronica Omroeporganisatie weer eens een keer werd afgewezen. Zo uh, heftig zelfs dat een collega van de EO die in de studio was... naar me toe kwam en zei van, uh, nou, ik, ik heb het echt met je te doen... maar ik heb liever niet dat je het op die manier uit... Ja, ja. ja. En uh, heb jij daarna je excuses aangeboden? Nee. Oh. Nee, want dat kwam uit mijn hart... Dat was, uh, het, was, het, was, uh, het was allemaal zo verschrikkelijk onterecht wat er gebeurde. Uh, wij werden altijd maar weer afgewezen. En dan moesten we via juridische weg moesten we ons gelijk weer halen. Wat we ook altijd kregen. En dan, uh, ja, dan denk je, er moet toch eens een keer een eind aan komen. En toen heb ik inderdaad uh, een gruwelijke vloek uh, losgelaten. Terwijl jij toch altijd gold toen in, in, in dat hele mediacircus... als een vrij rustige man. Wel een man die precies op zijn doel afging... maar niet iemand die zich... Uh, die heel hard ging schreeuwen? Nee, ik... Of is dat een verkeerd beeld wat ik nu heb gekregen? Nou ja, uh, nee, ik was niet, uh, niet zo'n harde schreeuwer. En ik had ook al vrij snel had ik verantwoordelijkheid over anderen. En dan, uh, ja, dan moet je jezelf ook wel een beetje inhouden. Wil je de, de teugels in handen kunnen houden? Ja. Uh, ik, ik had te maken met uh, een duo bijvoorbeeld als Erm uh, Curry en Jeroen van Inkel. Ja. Het programma Curry en Van Inkel. Nou, dat, was, dat was redelijk uh, grensverleggend wat daar gebeurde. En daar werden ook teksten gebezigd die ja, op een gegeven moment ook absoluut niet konden. Die jongens zijn ook regelmatig zijn ze geschorst en van het programma afgehaald. Dat is allemaal gebeurd. Maar dan was jij een beetje de brave Hendrik van het geheel? Of, uh... Nou, niet zozeer de brave Hendrik, maar ik probeerde dat wel een beetje te sturen. Jongens, ja. maak het niet te gek. En terwijl uh, de dingen die toen niet konden... Hey, ik, ik, Adam Curry nog wel eens berispt om het feit dat hij een rubriek in het leven had geroepen. Dat was de eikel van de week. En dat was, uh, was niet s'avonds, was overdag. Het was uh, s morgens om 11 uur, geloof ik. <coughs> ik vond dat niet kunnen. Nou ja, nu zou je daar je schouders over ophalen. Wat dat betreft is er natuurlijk wel heel veel veranderd. Ja. Uh, we gaan het hebben over het boek dat je hebt geschreven. In het echte leven heet jij Lodewijk den, uh, Lodewijk den Hengst, ja. een zakenman, voormalig DJ, bekend geworden als de man achter Veronica, achter Veronique en achter TMF. Maar in 2009 en 2010 reisde je vier maanden lang met je zonen Rijn en Rick door Afrika. En uh, deze week verscheen. Uh, het verslag van deze reis, de reis van mijn leven, heet het boek. De opbrengst van dit boek, want dat is toch even belangrijk om te zeggen... gaat naar Orange Babies. Dat is een organisatie die zich inzet voor vrouwen... Met, uh, met, uh, die besmet zijn met HIV in Afrika en hun baby's uh, vanzelfsprekend. En dit boek dat is een, een 300-pagina-stellend verhaal van een man die het grootste deel van zijn leven eigenlijk heel veel gewerkt heeft. 24-7, mogen we wel zeggen. Maar die dit nu gaat doen als ware het... en dat schrijf je ook, misschien wel een inhaalslag. Wat was het moment dat jij dacht... ik heb iets in te halen? Um, dat slaat op de relatie met mijn kinderen, denk ik. Ik, uh, ik heb ontiegelijk hard gewerkt ja, in mijn leven. En zeker uh, toen mijn uh, jongens kids waren... Uh, dat was in die periode dat, dat Sky Radio begon, dat Veronique begon. Dat waren uh, werktijden van, van 's zeven tot uh, 's avonds tien. Eind jaren tachtig, dat... begin jaren negentig heb ik het ja. over. Ja, ja. ja, ja. Nou, en toen heb ik duidelijk uh, minder uh, tijd aan mijn kinderen besteed als misschien wel had gemoeten. Ik begreep dat jij twee uur per week vrij had. Zondag, en dat tussen, het is gebeurd. Het is een zondag tussen tien ja, en twaalf. Een korte, korte periode. Het is een paar maanden geweest bij de oprichting van, uh, van wat nu RTL heet. Ja. toen begon als uh, RT Veronique. Uh, ja, mijn vrouw heeft uh, veel meer tijd besteed aan de opvoeding van onze kinderen dan ik. En uh, het is niet zo dat ik daar verroeging over heb of, of spijt over heb dat ik dat niet gedaan heb. Zeker niet. Maar en, het woord inhaalslag is, heb ik dat gebezigd? Ja, in je eigen ah, boek ah, okay, hoor. Oké, okay. uh, <laughs> is misschien een beetje groot woord, maar... Maar er ging toch iets knagen. Je had het idee, nee. ik moet wat met die jongens gaan nee, doen? Nee, of, of zo nee. is het helemaal niet geboren? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee hoor, zo is het zeker niet geboren. Ik heb mijn hele leven lang gereisd. Ook in die, in die hele drukke periodes die ik had, heb ik veel gereisd. Ik had uh, net Radio 538 opgericht. Dat, was, uh, dat draaide in een jaar. En toen ben ik met de uh, programmaleider, Erik de Zwart... met uh, de marketingmedewerkers... Herman Braakman en met Gideon van Aartsen, die ook medewerker was bij uh, 538... zijn we met z'n vieren de trans Express gaan doen. Mm -hmm. Vier weken weg geweest. Dat kon absoluut niet. Maar ik heb toen het personeel bijeengeroepen: jongens, we zijn dit van plan, we willen dit graag doen. Uh, ondersteunen jullie dat? Als je er een zootje van wilt maken, dan kan dat. Maar iedereen is aan de beurt als we terugkomen, als dat echt gebeurd is. Nou, ik dus bleef dus, goed, gewoon heel braaf zijn werk doen. Ja. Dus ik heb altijd gereisd. Ja. En gekke reizen, mooie reizen. Ik ben in allerlei rare landen, foute landen geweest. Noord-Korea, Myanmar, China was ik al in 1980, 81. Toen het nog heel erg communistisch was. Um, en hoe drong Afrika zich dan aan jou en je twee zonen op? Als je veel reist, dan is er altijd één reis die, die enorm tot de verbeelding spreekt. De ene is de nou die heb ik al eens gedaan. En de tweede is Afrika, van zuid naar noord of van noord naar zuid. Um, daar over reizen wordt dan met ons thuis gesproken. En dan kwam ook altijd die reis wel eens ter sprake. En mijn oudste zoon heeft eigenlijk uh, uh, erop aangedrongen van... joh, wanneer gaan we dat nou eens doen? Ik zei, ja jongens, dan moet ik toch al uh, heel lang van huis. Ik moet dat kunnen en uh, het moet allemaal passen. En toen uh, gebeurde er iets in mijn leven wat op zich uh, uh, mij enorm raakte. En dat was namelijk de, mijn huwelijk liep na 25 jaar op de klippen. Uh, en om met Johan Cruijff te spreken, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik had toen de tijd. Ik was niet meer aan huis gebonden. En uh, nou ja, toen, toen kwam die Afrika-reis ter sprake... En uh, er zou eerst een vriendje meegaan van mijn oudste zoon. Die haakte af. En toen zei mijn jongste zoon, die eigenlijk helemaal niet zo uh, reislustig was. En niet zo ondernemend was, op dat moment. Dus nu al anders. Overigens, die zei van nou, daar ga ik ook wel mee. Ja, ze zijn in de twintig, hè, je zoon? Ja. Uh, 28 in de twintig, inmiddels. Nou, 25 en 28. 28. Ja. Verandert ja. ieder jaar. Ja. <laughs> Tijdens de reis was die, geloof ik, 27. <laughs> 25 en 27. Die vergeet de verjaardag nooit, toch? Ehm. Uh, ik probeer het nooit te vergeten. Oké, okay, duidelijk. <laughs> gevoelige onderwerpen. Ja, ik dacht, laat ik nou maar meteen de gevoelige onderwerpen doen. Nee, dan kijk, hebben we die al vast gehad. Dat, dat, dat scenario wat, wat, wat zich toen ontspon... Uh, dat ik met die twee gasten op reis kon gaan. Ja. En dan nog wel op deze manier. Hè. Die auto, dat is een autofriek, dus die, die vinden dat allemaal prachtig sleuteloken. Toen hebben we die, die, die Land Cruiser gekocht. Die zijn we gaan prepareren en die plannen. Ja, alles ja. zat erop, GPS zit erin. En, en, en, en je kon koken erin, koelkastje erin. Een, we een, hebben het er allemaal ingebouwd. Een daktent. Ja, we hebben het er allemaal ingebouwd. Het zat er standaard, zit dat er niet op. Dit is een, een, een, een type auto, deze is tien jaar oud. Ze worden overigens nog steeds gemaakt. Maar aan deze auto's is alles mechanisch. Er hm. zit niks elektrisch in de raampjes en dergelijke niet. Alles mechanisch. Als het kapot gaat, dan kan je het veel makkelijker weer maken. In Afrika rijden ook, uh, althans in de wat ruwere gebieden... rijden bijna uitsluitend dit soort auto's. Uh, maar die hebben we helemaal geprepareerd. We hebben inderdaad een accu gezet, 220 volt erin, een ijskast erin, een tent op het dak. Mm -hmm. Nieuwe veren, nieuwe schokbrekers. Een lier voorop. En uh, ja... Nou goed, dat materieel dat was allemaal uh, dik in orde. Maar dan gaan de jongens dus op vakantie, of op reis, kun je beter zeggen, want vakantie kan je dit nee, niet is noemen. Geen nee, verre van zelfs. Op ja. reis met een vader die, die, die wel vol met verdriet zit, neem ik aan. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat nou, huwelijk ja. was afgelopen en jij ging met die jongens. Uh, nee, natuurlijk, huwelijk was al uh, uh, twee jaar daarvoor afgelopen. En uh, ik had op dat moment een relatie, dat ging ook niet allemaal lekker. Uh, dat had als voordeel dus dat ik, dat ik mezelf los kon maken. En uh, wat iets heel belangrijks is, bij, bij, wat, dat heb ik pas ervaren... toen we aan deze reis begonnen. Deze reis had een open einde. Hm. Wij wisten niet dat we na vier maanden terug zouden komen. Uh, als je vier maanden op reis gaat, dan na een maand denk je... we hebben nog drie maanden, we moeten ja. opschieten. Uh, dit had een open einde en dat betekent dat je na een dag, na twee dagen... Dan valt alles weg. Dan valt alles van je af. Dan heb je, ervaar je totale vrijheid. Niets moet, alles kan. En dat, uh, ja, dat, uh, ja, dat is, was heerlijk, denk dat ik. Dat was heerlijk. En ook, ook die, die, ja, die last die ik, uh, ik meedroeg. Dat verdriet wat ik uh, wel degelijk uh, had. Ja, dat viel ook van mij af. Ja, want je schrijft ook ergens van. Uh, uh, alleen op reis kan ik dansen. Ja. Thuis dans ik nooit. Nooit. Nee. Dus dat maakt eigenlijk dat... Ik we... moet flink gezopen hebben en ik moet in het buitenland zijn... dan kan ik dansen, ja. ja. Ik, ik, dan, ik ben geen danstype. Geen, wel een bar en dans. Type. Nee, maar wel een bar type, maar geen band, dans Nee, maar, nee. Maar, maar wat ik daar toch ook wel weer typisch aan vind, is dat, dat je jezelf eigenlijk beschrijft in dit boek tussen de regels door. Want, want je schrijft eigenlijk heel weinig over je innerlijke, persoonlijke gevoelens. Mm -hmm. Het is meer een, een soort spannend jongensboek uh, wat je geschreven hebt. Maar wat je dan beschrijft is, is, is een man die hier gewoon 24 uh, uur per dag met, met zijn werk bezig is. En volkomen opgeslokt wordt daardoor. En eigenlijk op reis uh, als het ware de de lex harding maar dan moet ik dus eigenlijk zeggen de lodewijk den hengst ja. wordt die die in wezen is of graag wil zijn klopt dat um, ik denk dat het dat beide personen uh, ik ik herken ik, ik dat onderscheid wel maar ik denk dat ze beide realiteit zijn uh, en ik denk dat die die die lex harding en die lodewijk den hengst dat is toch één persoon dat is dat ben ik maar uh, inderdaad uh, ik, uh, ik heb de neiging om, als ik uh, thuis ben, in Nederland ben, dat ik heel fanatiek en met zakelijke dingen en zo en overal oplet. Op, ja, op zo'n reis valt het allemaal weg. Dan, dan is er vrijheid. Dan is er ja. Heerlijk. Heerlijk. Ik, uh, ik kreeg wel de indruk dat er toch een heleboel persoonlijke dingen zijn die je misschien wel in je dagboek hebt geschreven, maar die het boek niet hebben gehaald. Klopt dat is niet dat? waar. Dat nee? is niet waar, nee. Nee, ik ben misschien zelf ook wel een beetje... Ik, ik vind dat ik van heel veel van mezelf gegeven heb, juist in het boek. Ik ben, uh, denk ik, uh, in werkelijkheid veel meer gesloten. Meer gesloten dan, dan ja. wat ik nu heb gelezen? Ja, ja, ja, ja. dat denk ik. Ik vind namelijk best dat ik veel uh, ja, over nou, mezelf heb we, we spraken met je zoon Rijn, je oudste zoon is ja. dat. En hij zei tegen ons, van het boek heb ik versie 1 en versie 3 gelezen. Maar ik denk dat er wel tien versies zijn geweest... voordat mijn pa tevreden was. In één versie die ik heb gelezen was alles wat persoonlijk was eruit... Helemaal geen ruzie, helemaal niks. Ja, en ook de leuke dingen niet. Kennelijk vond hij dat toch wel lastig. Nou ja, dat vond ik, vond ik wel lastig. Maar ik heb, de, ik heb aanvankelijk heb ik een dagboek geschreven. En dat dagboek dat was ja, redelijk oppervlakkig. Uh, dat ging niet over gevoelens, dat ging niet over, uh, over diepgang. Uh, en toen eenmaal het besluit genomen was, ik ga een manuscript maken... Ga een boek schrijven, wat ook voor een bede, breder publiek toegankelijk is... Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, dat, dat moet het wel handen en voeten hebben. Dan moet er ook wat, wat, wat meer van dat alles in. En uh, ja, het is, ja, ze, ja, er zijn die ruzies er ook in gekomen. Alles is er gewoon in gekomen, <laughs> ja, toch wel. Ja. Ja. Want er is ook nog wat ik bij mezelf ontdekt heb. Uh, alles wat erin staat is waar. Het is ook zo gebeurd. Ik heb niks gefantaseerd. Ik, uh, blijkbaar heb ik daar moeite mee om uh, de waarheid van, van de waarheid af te wijken. Ja. Dus het is zo gebeurd zoals het daar beschreven ja. En wat, wat in die hele trip van vier maanden heeft daarin dan je, ja, het meeste indruk op je gemaakt? Je het meeste geraakt? Het is, uh, je, je kan niet een dingetje aanwijzen, maar het is natuurlijk vooral... Het feit dat je die leuke dingen en die minder leuke dingen... en die, die moeilijke dingen, dat je die met z'n drieën doet... en met z'n drieën ervaart, dat is natuurlijk het aller, allerbelangrijkste. Mm -hmm. uh, wij gingen op pad als een, als een vader... en, uh, en uh, twee zonen die best wel goed met elkaar op gingen, uh, konden schieten. Anders doe je zoiets niet. Nee, nee. Uh, maar wij zijn teruggekomen als, als drie echte vrienden. Maatjes voor het leven. En dat is... Uh, uh, en, en, van vader-zoon-relatie is bij ons eigenlijk helemaal geen sprake meer. En wat is daar dan precies gebeurd dat dat zo is geworden? Nou, dat groeit. Dat groeit. Je, je, je deelt al die ervaringen. Je bent 24 uur per dag met elkaar. En, en, en, en je, je, je ervaart dat, dat wonderlijke moment van die visjes in het Malawi-meer. En je bent uh, met elkaar als die, uh, als die hyena's gevoerd worden in Harar... wilde dieren waar je 10 ja, centimeter afstand van je gezicht stukjes vlees weghappen... Die ervaring, dat je dat met elkaar doet. Ja. Dat je hey. de slappe lach hebt. dat je Ook hele lullige dingen, dat je gewoon over een, over een, een, een zandwegetje... van 100 kilometer, misschien wel 200 kilometer... dat kachel je overheen en dat, dat kabbelt door en zo. En dan worden er moppen verteld, slappe lachen. Het, het zijn mooie momenten. Anne. Jongensavonturen. Ja. Je maakt ook van elkaar mee uh, hoe het gaat uh, met de maag... Met de buik, met de ontlasting. Ja, ik, heb het, ik heb het hier in mijn eigen boekje. Ik het, heb gisteren een presentatie Het is wat gehouden. dat betreft heel, heel confronterend ook, zo'n reis. Nou, dus kijk, uh, als je het over het boek hebt... dan uh, heb ik het vaak over, uh, over dan, uh, ja, de, de, de, de inhoud. Hè? En dan lijkt het ineens een heel serieus boek. Dat is het geen sinds. Het gaat ook over heel aardse zaken. Um, Zoals Je dit. weet zeker dat je dit wil. Ja, wel... ik kan dit aan. <coughs> Dames en heren, het gaat over poep. Dus wees gewaarschuwd. De volgende ochtend heb ik eigenlijk weer eens een, eindelijk weer eens een harde drol. Al vanaf de eerste dag is het regelmatig mis met onze stoelgang. En de consistentie en viscositeit van onze ontlasting... zijn een dagelijks terugkerend onderwerp van gesprek. Als het weer eens de spuigaten uitloopt, letterlijk en figuurlijk... slikken we imodium. Dat geneest niet, maar zorgt er wel voor dat de druk afneemt. We nemen er één als het eruit vlotst en twee bij bruin water. Vooral bij kamperen en gore toiletten is het zaak de gang naar de wc goed te plannen. S'avonds heb je de meeste kans dat het gat in de grond, mits die dag schoongemaakt, niet geheel is ondergekakt. S'morgens gaat iedereen en is de kans daarop veel groter. Soms gaat het ook mis, zoals die keer in Oeganda toen er s'nachts nijlpaarden rond de auto graasden en ik niet naar buiten durfde. Ik dacht een scheet te laten, maar bevuilde mijn lakenzak. Of die keer in Malawi toen Rijn het buitentoilet net niet haalde wat mede het gevolg was van overmatig gebruik van nali, de heetste saus van Afrika. Gelukkig voor hem was de douche naast het toilet. Scheet te laten is in Afrika sowieso een riskante onderneming... nog los van de abnormale stank die je voortbrengt. Je kunt dat eigenlijk alleen doen als je zit of hangt te poepen. Rick meldt op een ochtend dat hij zo'n enorme scheet moest laten... dat hij op het toilet als een meisje heeft zitten giechelen. Een bezoek aan een lodge... Ook al logeren we er niet, wordt altijd aangegrepen om eens lekker te gaan zitten kakken. Want daar zijn de toiletten schoon en luxueus. Wil je nog meer... Uh, nou, nee, nu is het, het wel weer ook. Het, het gaat nog even door. Gaat maar door ik bedoel door. maar te zeggen, hè? het was ook niet allemaal uh, heel nou, serieus is... en verantwoord inderdaad. Uh. Nee, nee, maar het was best wel een probleem. Ja. Wij waren één dag in Egypte en zowel Rijn als ik, Rick gelukkig niet, waren allebei hartstikke ziek. Ja. En dat, uh, ja, je hoeft daar maar diep uh, in te ademen en, uh, en je bent aan het dunnen. Jij ja, had een, nog een ander andere fysiek probleem. Dat is dat je, je zonen wilden de Kilimanjaro beklimmen. Dat hebben ze ook gedaan... Uh, jij kon niet medebergen op omdat je maar een beperkte longinhoud hebt uh, door een operatie. Ja, en omdat ik wat ouder ben. En omdat je dat al da da zei. Dat schijnt ook zo te zijn, ja. Het is, iedereen, uh, of, je, je hoort vaak mensen luchtgespreken over de klimming van de Kilimanjaro. Ja. Maar het is een, dat is echt. Je, je loopt zo naar boven, het is geen klauteren. Maar het is wel uh, bijna 6000 meter hoog. Uh, de, de, de, uh, de omstandigheden die kunnen heel ernstig slecht zijn daarboven. Uh, het kan er sneeuwen. En, de, ja. en, het kan en dat hebben niet. zij ook wel beleefd. Zij hebben dat meegemaakt. zijn ja. In een vliegende sneeuwstorm zijn ze naar boven gegaan. Ik heb een uh, aantal jaren geleden een longoperatie ondergaan. Toen hebben ze stuk ervan afgehaald. En uh, dat betekent dat ik kom wel boven ergens. Als het er geklommen moet worden. Maar ik doe het er twee keer zo lang over. Mm -hmm. Moet uh, rustig aan doen. En in geval van de Kilimanjaro kom je dan misschien niet meer beneden. Want dat schijnt ook heel zwaar te zijn. Ja, nee. Ik, ik, ik, ik, ik, ik ben er niet aan begonnen. Nee. Maar ja. ben je daar ook zo nuchter in als je het nu vertelt? Of, of is dat eigenlijk confrontatief? Als je met je zoon op stap bent en, en, en ja je kan niet op alle punten meekomen? Nee hoor. Nee, nee, nee helemaal niet. Dat vind ik vind helemaal niet erg. Interesseert je eigenlijk helemaal niet? Nee, ik, uh, ik, ja, ik, ben, uh, ik ben wat ouder en zo. En je, je botten zijn wat, uh, wat minder flexibel. Ik heb ook wel eens uh, last van mijn nek gehad... Dus Sindsdien ga ik ook niet meer in een, in een botsautootje. Ik zal ook nooit bungie jumpen. Dus ik ben ook niet mee gaan uh, uh, wild water en raften en zo. Wat, wat ze allemaal dat... wel gedaan hebben. Ja. Ja. Desondanks hebben jullie het meeste gewoon zelf gedaan en samen gedaan. Ja. En hebben jullie in Afrika gezien wat wij over het algemeen hier niet te zien krijgen. Ook niet in de media te zien krijgen. Nee. Wat, wat is wat jou betreft het belangrijkste verschil eigenlijk tussen het Afrika zoals wij het hier consumeren en hoe jij het beleefd hebt. Nou, wij worden natuurlijk gevoed met informatie door, door de radio... door de televisie, door film, door de krant. En uh, ja, met nieuws is het zo dat goed nieuws over het algemeen geen nieuws is. Dus wat wij krijgen voorgeschoteld, is over het algemeen slecht nieuws. En uh, dat geldt zeker in het geval van Afrika. Um, wat daarbij uit het oog verloren wordt... Is de schaalgrootte van Afrika. Men heeft het over Afrika alsof het een land is. Je hebt het ook niet over Europa alsof, alsof het een land is. Mm -hmm. um, als er in, ik noem maar een voorbeeld, in, Burund, in Burundi een, uh, een albino gevangen wordt genomen uh, en vermoord, en zijn ledematen worden gebruikt voor uh, magische doeleinden, dan lezen we dat in de kranten en dan denken wij van, nou, zegt, dat kan toch niet? Dat, wat is dat een zootje in Afrika? Nee. Het is een zootje op die plek in Burundi. En dat is ook een schandaal en het is ook verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar de rest van Afrika heeft daar helemaal niks mee te maken. Mm -hmm. het, de, de, een land als Soedan is 60 maal zo groot als Nederland. Dat was het althans voor de deling. Uh, Namibië is veertig keer zo groot. Die, die schaalgrootte die moet je wel uh, meenemen. En, en, en ook het aantal inwoners. Er wonen tweemaal zoveel inwoners in Afrika als in Europa. En dat is eigenlijk iets wat ook terugkomt in het boek. Het uh... Uh, aan de ene kant hou jij van het Afrika en van de mensen uh, in Afrika... en van de natuur ja. in Afrika. Aan de andere kant word je er ook helemaal gek van... dat ze je eindeloos aan je kop zeuren om geld en andere uh, diensten aanbieden. Ja. Dat is wel een rode draad in het verhaal, hè? Dat is een rode draad. Ja, dat, uh, dat is ook een reden geweest dat ik ben gaan schrijven. Omdat wij uh, drie dagen in Egypte waren... en na drie dagen soebatten de auto nog niet meekregen van de douane. En toen hadden we al ik denk twintig, uh, dertig maal steekpenningen uitgedeeld van kastje naar de muur, formuliertjes zus formuliertjes zo We mm -hmm. waren zelf een keer, uh, een keer geforceerd om naar Cairo te rijden heen en terug voor een stempeltje van iemand die een tientje wilde hebben. Uh, een ritje van, uh, van 500 kilometer heen en weer. Um, toen hebben we uiteindelijk uh, de auto gestolen uit de loods. Als er iemand die ons hielp, die zei van joh, heb hier sleutels bij je, daar staat hij rijden want dit schiet niet op. ik kunnen ja, we nog een week ja. bezig zijn. Um, ja, dat was in Egypte heel erg. En bij sommige grensovergangen, ja, word je ook geconfronteerd met, uh, met mensen die uh, een centje willen verdienen. En dat blijft maar doorgaan, want het is een eindeloos. Op een gegeven moment word je er ook zelfs wel een beetje pissig op uh, op de ja, mensen die soms eindeloos aan je aan je aan je broek hangen. Ja. De, je bent er op een gegeven moment ook wel op voorbereid. En dan vind je het ook niet zo erg. Maar uh, ja, soms dan, dan is de druk wat groter. Dan wordt ze een beetje agressief. Die geldwisselaars en zo. Ja. Als er twee op je afkomen is dat niet zo erg. Maar als er twintig om je heen staan te schreeuwen... dan denk je, van, jongens, hou op. Ja, wegwezen. Ja, word je gek van. Ja. Uh, wij praten zo uh, verder over de reis van mijn leven. Uh, Lex Harding. We gaan uh, nu naar Den Haag. Het is vandaag een turbulente dag in Den Haag... bij de Algemene Beschouwingen. En politiek verslaggever van de NOS Marcel Bril zit in Den Haag... waar de debatten zojuist weer zijn hij vat na een pauze voor het eten. Hoe zijn de dames en heren teruggekomen uit het restaurant? Hoe is de toon op dit moment, Marcel? Nou, ze zijn in ieder geval er allemaal teruggekomen. Dus niemand is zodanig verdrietig of beschadigd... dat hij er geen zin meer in had. Um, het is nu Job Cohen die als eerste spreker in tweede termijn heet dat. Dus in de tweede ronde aan het woord is. En uh, ja, hij begon zojuist. En hij had geen goed woord over voor het optreden van Rutte. Maar ook Wilders, maar ook Rutte vandaag, maar ook uh, eerder niet. De gedoogcoalitie wordt in toenemende mate besmeurd door de grofheid van de PVV. Keer op keer moet de minister-president afstand nemen. En hij doet dat in steeds stelliger bewoording. Maar hij heeft zich met de PVV verbonden. Hij zit daar in vak K, dankzij de heer Wilders. En als de PVV moslims het recht willen ontnemen om hun eigen gebedshuis te hebben... dan kan de premier daar afstand van nemen, maar iedereen begrijpt waar het echt om gaat... Waarom er een boerkaverbod moet komen. Waarom het aantal niet-westerse immigranten aan banden moet worden gelegd. En in reactie op het minarettenverbod maakt de minister-president grappen... en deelt hij complimenten uit aan de PVV. Hoe denkt u dat Nederlandse moslims naar dit debat hebben gekeken? Voorzitter, dit debat en de coalitiepartijen die kunnen niet voorbij gaan... aan deze gijzeling door de PVV. Een gijzeling die het aanzien van het parlement en de regering ernstig schaadt... Ja, dan zou je zeggen, dat zijn hele grote woorden. Dus wat gaat Job Cohen doen? Het was nog zo dat er gisteren gedreigd werd... met een motie van afkeuring voor het beleid dat gevoerd werd. Dat heeft Job Cohen tot nu toe, want hij is nog steeds bezig, niet gedaan. Hij heeft wel gezegd, ik wil een inhoudelijke verandering aan het beleid. En dat is dat hele verhaal over de persoonsgebonden budgetten. Je kent het wel, daar is veel over te doen de afgelopen periode. Hij roept het kabinet op om dat met een jaar uit te stellen. Dus eh, vooralsnog lijken de conclusies. Maar ik zeg nog omdat hij nog niet klaar is van Job Cohen te zijn. Het is allemaal niet goed, maar we gaan je niet naar huis sturen. Of in ieder geval oproepen om naar huis te gaan. Nou, en is verder de toon uh, wel iets meer genormaliseerd, als je het zo kunt zeggen vandaag? Ja, nou, het is alleen nog maar een, een monoloog he, van uh, Job Cohen op dit moment, die dus wel ferme en boze woorden spreekt. Maar ik denk dat iedereen wel eventjes uh, zijn knopen heeft geteld en denkt van ja, we moeten het ook niet weer helemaal uit de hand laten lopen. Dat weten we later pas, want het was altijd een rustig debat totdat Geert Wilders naar voren kwam. Toen ging het zowel gisteren als vandaag mis. Ja. Uh, dus dat moeten we nog even afwachten wat er gebeurt. Maar je merkt wel dat de hoofdrolspelers toch wel vrij nonchalant doen... Wilders en Rutte over wat er vanmiddag gebeurd is, uh, over de uitspraken Doe eens normaal, man. Dus uh, het lijkt erop dat iedereen weer even iets rustiger is geworden. Goed, dankjewel Marcel Bril in Den Haag bij de Algemene Beschouwingen. Uh, we gaan uh, van Den Haag naar Utrecht, want in uh, Utrecht zit onze filmman, onze vaste filmman Jeroen Stout, op het filmfestival wat gisteravond van start ging. Jeroen. Goedenavond. Goedenavond, Petra. Ik weet uh, sinds gisteren dat je strak in het pak was. Er was een rode loper. Was het ook nog leuk? Uh, ja, nee, het was, het was een bijzondere gezellige avond. Maar ja, wat wel grappig is, is uh, de Bende van de Os, de openingsfilm... dat is ook een verhaal over katholieken tegenover protestanten. En die strijd die werd gisteravond de afloop van de film nog even, even rustig overgedaan. Um, het is namelijk uh, een film die is opgenomen in het ABB... in het Algemeen beschaafde Brabants... Ja. En nou zal er straks in de bioscoop verschijnt er ook een ondertitelde versie, maar gisteren bij de opening moesten we het doen zonder ondertiteling. En vooral de meeste Noordelingen hadden daar nogal wat moeite mee, die konden het dan af en toe niet verstaan en nou ja, ze hadden het gevoel dat ze daar uit de film werden gegooid. Maar ja, de meeste Brabanders die, die lieten dat stoïcijns langs zich afglijden, dat was echt een soort vraagje van een... Ja, een, een... Een golfje van, van Brabants patriotisme. Het viel me ook heel erg op dat alle Brabanders ook de pers te woord stonden. in natuurlijk in het AWB. Dus, uh, ja. Ach, laat het er ook een keer, dat is toch leuk? Uh, daarom, dat was ook <laughs> hartstikke leuk. En eerlijk gezegd, ik vind het ook een beetje onzin. Want ik vind het ook niet zo erg als ik eens een keer even een scène niet helemaal begrijp. Ik je, je kan genoeg afleiden door uh, uit, uit, uit uh, lichaam staan. Oh. En zo, dus ja. waar, waar gingen de debatten nog meer uh, over? Waar, wat is er nog meer aan de hand daar op het filmfestival? Nou, het ging natuurlijk toch wel over de bezuiniging. Ik had gisteravond wel gezegd dat het woord bezuiniging in het programmaboekje niet, uh, niet voorbij kwam. Maar daar ging het gisteren tijdens de speeches toch wel over. En, en natuurlijk ook in de wandelgangen. Maar ja, het ging vooral over de film en, en het film ook wel op dat... Ja, dat verschil tussen katholieken en, en, en protestanten toch ook wel voelbaar was in de beoordeling van de film. Uh, er waren echt mensen die, ja, die daar niet zo moeilijk over deden. Die hadden zoiets van het is toch gewoon een leuke, gezellige, vermakelijke, onderhoudende film. Doe er niet zo moeilijk over. En er waren toch ook mensen die er wat meer moeite mee hadden. Dat... ...het, ja, het psychologisch drama dan wat dun was... ...en, en dat het emotioneel niet echt uh, roerend is. Nou zal ik niet willen zeggen dat dat ook een strakke verdeling... ...tussen Brabanders en niet-Brabanders was... ...maar nou, misschien toch wel een verschil tussen rechtelijk en, en precies. Mm -hmm. wat, staat, wat staat je nu te wachten? Uh, nou, ik, ik, vanavond staat nog de, de, de première van Isabel op het uh, programma. Dat is die film van, waar Halina Rijn uh, in wordt? Ja, dat is uh, waar zij 20 kilo voor, uh, voor afgevallen is. Dat is ook echt het enige wat ik de hele tijd over die film hoor. <laughs> dat is toch niet normaal? Nee, maar ja, het, het, het, maar, het goed. Dat of die... Weight Watchers sponsort of zo. Of... Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk ook wel, wel bijzonder dat een acteur daar 20 kilo voor af moet vallen. en Dat is natuurlijk toch wel een een een een effort en hoe zeg je dat een, een prestatie. een hele prestatie ja. om dat te doen ja uh, ja, dat heeft ze moeten doen, omdat ze in deze film uh, de rol speelt van een mooie vrouw... die wordt ontvoerd door een lelijke vrouw, die jaloers is op haar schoonheid... en die haar dan maandenlang opsluit in een kelder. En dat, ik moet zeggen, dat begint straks wel een, een geheel nieuw genre te worden. De, de kelderfilm. De kelderfilm? Ja, we hadden een paar maanden geleden claustrophobia... dat uh, onlangs via internet is ook verschenen uh, caged... Allemaal films over vrouwen die in een kelder belanden. Binnenkort hebben we een Oostenrijkse film. Michael, ook al zo'n verhaal. Heeft ook alles te doen met, met, met, met al die verhalen over mensen... Over in Nataschik, Oostenrijk en, en Duitsland enzovoort. Ja, ja, ja, ja. En daar sluit deze film dan ook bij aan. Maar ik moet zeggen, dat, dat is een beetje verwarrend uh, bij deze film. Um, want zo is het ook gefilmd. Het lijkt een heel realistisch psychologisch drama... Hè, over datgene wat zich dan afspeelt tussen een ontvoerde en een ontvoerder... Um, en ook omdat je natuurlijk al die gevallen zo in je achterhoofd hebt zitten. Maar ja, eigenlijk het verhaal van Tessa de Loo... Dat, dat is veel meer een metafoor wat moet gaan over schoonheid. En dat, dat ontbreekt helemaal in deze film. Ja, dus dus uh, ik mag concluderen dat je een beetje teleurgesteld bent. Ik was een beetje teleurgesteld. Hey, ik heb hem al gezien, maar vanavond is dan de officiële première. Ook omdat ik het wel jammer vind dat Ben van Booghaar... Niet het les heeft gehad om er een Rek, echte, echte kelderfilm ja. van, uh, van te maken. Uh, dat is natuurlijk toch een beetje lastig. Zo'n vrouw die dan opgesloten is in een kelder. Er gebeurt niet zoveel. Uh, een, een, een achtervolgingsscène is wat moeilijk uh, in zo'n kelder. Um, maar daar zit, maar daar zit het natuurlijk ook. Okay, ja, maar daar zit natuurlijk gelijktijdig ook wel de uitdaging uh, Ik zie wel meteen een debat voor volgend jaar op het filmfestival. Be de kelderfilm. De beperkingen <laughs> van de kelderfilm. Ja, ja. Nee, wat hij dus nu heeft gedaan, hij heeft er een verhaallijn erheen gedaan gewoven van een van een man die misschien de politie zou kunnen helpen... want hij heeft ooit een foto gemaakt van Alina Rijn... terwijl ze lachte zonder alleen het probleem is dat ze toen naakt was. Dus hij durft dat niet, want hij schaamt zichzelf. Uh, maar ja, dat, dat is een verhaal die, die, die, die niets oplevert. We zien alleen maar een man die voor de foto van Aline Rijn zit... met dat hand in zijn haar. En verder gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Nee. Terwijl het gelijktijdig wel die, ja, dat claustrofobische gevoel opheft. Dan is er geloof ik ook nog een première die alleen op internet plaatsvindt. Dat is, is dat in de mode? Dat is wel in de mode. Ja, ik, ik neem aan dat je doelt op uh, Me en Mr. Jones van Natalie Ireland. Ja. Uh, een nieuwe film van Paul Ruven. Daar doe ik op. Ja, ja dat is uh, geïnspireerd op, een, uh, op, uh, op de verdwijning van Natalie Holloway. Overigens ook wel een film die een kelderfilm is, want hierin wordt gespeculeerd dat Natalie Holloway tijdlang in een kelder heeft gezeten. Dus, nou, zijn we toch. Is even... dat gebaseerd op research? of? Uh... Nee, dat is een beetje speculatie, uh, de, denk de, de, de, verbeelding, ja. de verbeeldingskracht van, uh, van de scenario-schrijver. Ja, ja, ja, ja, maar het is inderdaad een zogenaamde uh, Votje, een film die, uh, die, die, die niet in de bioscoop zal verschijnen... maar rechtstreeks op internet wordt uitgebracht. Zo van uh, Video on Demand, VOD. Uh, en ja, dat, dat, dat, dat zie je dan vaak in die vorige films die ik net noemde. claustrofobie en case, die werden ook al op internet uitgebracht... En, ja, dat zal je wel steeds meer gaan zien. Ja. Uh, het kost natuurlijk geld om een, een, een film te maken. Het kost ook geld om een film uit te brengen. Zeker een filmprint kost geld. Uh, en ja, internet is dan goedkoop. Um, en dus maar en... zijn het ook goede, wat mij dan interesseert, zijn het eigenlijk de mindere films die op internet gaan? of is het gewoon kwalitatief uh, nee, wat je ook in de bioscoop tegen nee, zou kunnen komen? Nee, het, het, het, het, het zijn toch over het algemeen wel de mindere films. Want natuurlijk is het goedkoper om het via internet uit te brengen. Hè. Dus je kan wat kosten sparen. En zeker als je dus low budget films maakt, kan dat dus interessant zijn. Maar ja... Budgetfilms kunnen ook heel goed zijn. En als dat dan toch het geval is. dan is er altijd wel weer een, een filmdistributeur te vinden. die daar toch wel wat geld in wil steken. Ja. om die film in een bioscoop te krijgen. En er is geen filmregisseur. die dat dan tegen zou houden. Want wat is nou beter de reclame. dan het uitbrengen van zo'n film in de bioscoop? En dat was dus ook wel heel erg grappig. Dat, ja, je had het erover dat die film in première ging. op internet. Die film is vanaf vandaag. op internet te zien. Maar de première was natuurlijk wel gewoon in een bioscoopzaal. Want ja. daar staat dan weer pers en et cetera. Nederlands filmfestival in Utrecht. Jeroen Stout. Dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Ik praat met Lex Harding. Hij is mijn gast vandaag. In het echte leven kennen wij hem onder andere als DJ. We kennen hem ook als zakenman. We kennen hem ook als de man die heel veel omroepen uh, ja, groot heeft gemaakt. Veronica, om daar maar eens één te noemen. Maar hij is ook de man die Veronique is uh, begonnen. Die TMF een aantal jaren heeft gehad. Je moet en... me niet veel eer uh... Nee, en vast ook heel veel woord. Woord. hele beroerde dingen heeft gedaan in zijn leven. Maar ja, kijk... <laughs> Ik, ik, ik, ik heb natuurlijk meegewerkt aan het groot worden van Veronica... maar ik heb dat niet gedaan. Als iemand dat gedaan heeft, is dat Rob Oude. en ik heb um, daarbij geholpen. En de, de, de start van, uh, van RTL Veronique, daar was ik bij betrokken... en het was zeker later begonnen als ik er niet bij was... maar ik heb dat niet alleen gedaan. Nee, oké, okay, maar dan laat ik het dan zo vormen. Je hebt wel aan die wieg gestaan. Zeker. En daar heb je ook een zeer grote rol in gespeeld. Absoluut. En dat heeft je overigens ook geen windeieren gegeven. Zeker niet. Want nee. daardoor kon je bijvoorbeeld zo'n fantastische Land Cruiser uh, helemaal laten uitrusten... om die tocht met je zoons door, uh, door Afrika te maken. Ja, nou je zo... bent wel een bemiddeld man, toch? Ik ben absoluut een bemiddeld man. Maar uh, om zo'n reis te maken hoef je niet rijk te zijn. Nee? Nee, dat hoeft helemaal niet. Kijk, Zo'n auto, die, die, dat is een investering, maar die kan je weer verkopen ook daarna. Dus uh, dat, dat, dat, dat hoeft geen duizenden, nou ja, misschien een paar duizend, maar het hoeft niet heel veel geld te kosten. Maar kost. over wat voor budget praten we even ook om de luisteraars een beetje op een, op een idee te brengen? Wellicht. Waar, waarvoor je het kan doen? Of waarvoor ja, wij het waarvoor, ja. Ik heb geen idee uh, wat wij eraan uitgeven, want dat heb ik niet bijgehouden. Nee. Maar het leven onderweg uh, is heel goedkoop. Het kan ook goedkoop zijn. En wij hebben zo af en toe, toen we het echt zat waren... en smerig waren en dergelijke, zijn we in een uh, goed hotel gaan zitten. Maar dat hoef je niet te doen. Je kan ook gewoon uh, in je auto slapen, in je tent op dak. En Dan, heb je, ja, dan kan je dat echt heel goedkoop doen. Ja. Nou viel me wel op, en, en daarin ben je dan toch echt wel een doorgewinterde zakenman... dat je wel degelijk op de kleintjes let, ook als je op reis bent. Ook al heb je genoeg op de bank staan. Ik ben geboren in 1945. Ik ben opgegroeid in de jaren 50. En ik doe nog steeds altijd het licht uit als ik de kamer uit ga. Kijk, dat gaat er nooit meer uit. Maar ja. als je dan helemaal los van de grond komt... en je komt helemaal los van je dagelijks bestaan... en je bent met je zoons op reis... dan ben jij toch nog wel zo'n man... die gewoon nog een eindeloos een beetje gaat lopen onderhandelen over dingetjes, toch? Dat is ja, een, maar kijk dat in... Uh, Althans, ik kom in het in het boek veel tegen. In Egypte moet je onderhandelen. En, en, als ben je, anders ben je gewoon een sukkel. Ja, nee, ja absoluut loser. Dat, dat, <laughs> dat, dat kan niet niemand betaalt daar de prijs die wordt gevraagd. Nee. En dat is uh, uh, ja in Afrika is het is het sowieso trouwens. Buiten Nederland is het sowieso zo dat er wordt onderhandeld over dingen. Eigenlijk altijd. Ja, precies, je vindt het ook leuk. een leuk spel een leuk, ja. uh, leuke sport. Ja. Ja, want uh, jij schrijft op een gegeven moment in je boek... als je ziet hoe deze stad, Kampala in Oeganda... zich in nog geen twintig jaar heeft ontwikkeld... van totale anarchie tot wat het nu is... is het het levende bewijs dat er hoop is voor Afrika. Ja. Dat, er zijn ook wel eens wat somberder berichten uh, uit, uit. Ik ben heel positief over Afrika. Um, kijk, wij hebben er doorheen gereisd, met de auto, van noord naar zuid. Maar wij zijn geen oorlog tegengekomen. Mm -hmm. We zijn geen droogte tegengekomen. We zijn geen honger tegengekomen. Uh, wij zijn, uh, hebben ons eigenlijk nog nooit ongemakkelijk gevoeld. Er waren wel momenten dat, bijvoorbeeld wij reden... we zijn een kijkje genomen in Congo, in Goma. Zijn we even de grenzen over gegaan. Dat is geen fijne stad. Dan moet je, ja, daar, heb je, daar heb je als blanke toerist, als blanke reiziger... Daar heb je daar echt niks te zoeken. Dus dan ga je weer weg. Maar verder heb ik me nooit bedreigd gevoeld. Maar dat gaat over jouzelf en je zoons daar. Maar honger en, en armoede en ja, maar geweld het, bestaat wel natuurlijk in tuurlijk Afrika. Natuurlijk bestaat het. het uh, en ook wel... Uh, ik, ik wil alleen maar zeggen, wij zijn het niet tegengekomen. Ja. Natuurlijk bestaat het. En uh, daarom, ik, ik heb ook in het boek heb ik me verdiept in, in bepaalde dingen. Bijvoorbeeld ook in, uh, in HIV. AIDS-slachtoffers kom je niet tegen in Afrika. Maar ze zijn er natuurlijk wel. Ze zijn er in zeer grote getalen. Mm. Uh, maar over Afrika in het algemeen... Um, het kolonialisme heeft, heeft veel kwaad aangericht. Dat is, dat is, dat heeft, dat is nog geen eens zo gek lang geleden afgelopen. 50 jaar geleden was uh, bijna, vrijwel heel Afrika was gekoloniseerd. 50, 60 jaar geleden. Uh, die hele koloniale periode heeft niet langer dan een eeuw geduurd. Niet zo gek lang dus. Maar wel voldoende om de totale infrastructuur die er was in Afrika... de stammencultuur, om die omzeep te helpen. Vervolgens zijn de koloniale machten die zijn weggegaan uit dat land. En hebben uit, die, uit al die verschillende landen. En hebben die landen over het algemeen aan hun lot overgelaten. Mm -hmm. Er waren landen waar nog geen twintig mensen een academische graad hadden. En zoek het nou zelf maar uit. De bestuurlijke verantwoordelijkheid, daar ontrok mensen aan. Terwijl de vingers in de grondstoffen natuurlijk bleven zitten. Ik bedoel, de uitbuiting die, uh, die ging en gaat tot op de dag van vandaag door. Ja, Met ja. allerlei uh, tekortregels en. Parlementariërs die 11.000 euro omgeven. Gerekend, ja, per ja, maand verdienen ja, ja. en daarmee de best betaalde. ter wereld, in ter wereld zijn. In Kenia is dat. Terwijl zo. het daar ja. toch niet. Uh... Ja, dat zijn achterlijke toestanden. De, de, en die zijn, er ook, die zijn er ook zeker. En een, een, uh, voordat een land. Uh, een, dat hele democratische. dat democratiseringsproces doorgelopen heeft. daar gaan tientallen jaren overheen. Uh, ik voorspel ook dat Libië bijvoorbeeld, dat, dat gaat ook nog tientallen jaren duren voordat dat echt tot rust komt. Voordat een, dat een, een democratie wordt. Nou, ik zie dat in heel veel Afrikaanse landen het de goede kant uitgaat. Uh, er, er worden wegen aangelegd, er worden overal wegen aangelegd. Infrastructuur. Het zijn vooral de Chinezen en de Japanners die, uh, die daar actief in zijn. Die doen dat natuurlijk niet voor niks, die willen dan weer in ruil daarvoor die grondstoffen. Mm -hmm. Maar het gebeurt wel. En ik noemde net Kampala. Uh, nou Kampala heeft dat bewind, dat, dat, dat bewind van Idi Amin gehad. En uh, dat is nu een echt moderne stad. Mooie asfaltwegen, brede lanen, uh, veel bomen, modern winkelcentrum. Uh, wij zijn daar uh, naar de film This is It van Michael Jackson geweest. Die is daar ook gelijk de eerste week ook te zien in de bioscoop... dat die is wereldwijd uh, uh, wordt gereleased. Um, en dat zijn voor jou dan tekenen van, nou ja, goed, ja. langzaam maar zeker... en misschien niet op onze manier en, in, uh, in, en al helemaal niet uh, in die wilde waarin wij leven... gaat het toch de goede kant op daar. Ja, maar dat eigenlijk. is een andere fout die we maken. Wij, wij beoordelen uh, andere werelddelen naar onze maatstaven. Uh, de mensen in Afrika zijn over het algemeen arm, straatarm. Uh, maar wij associëren arm met ongelukkig en zielig... Maar die mensen in Afrika zijn helemaal niet ongelukkig. Die zijn vooral helemaal niet zielig. Ze zijn arm. Ja, ze hebben niet zoveel. Nou Sterker nog, jij pleit eigenlijk voor het verschil tussen arm en rijk... op een bepaalde manier in stand houden... Uh, in plaats van het te, te, te nivelleren. Want dan zeg je, dan is er geen verschil tussen arm en rijk... en dan zou iedereen eigenlijk alleen maar een beetje minder arm zijn in Afrika. Dan zouden we allemaal in dezelfde huizen wonen... dan zou er nooit wat veranderen... en dan zou het aan mo motivatie ontbreken. Een saaie boel. Ja. Ja, in Rusland was het tijdens het communistisch bewind... vooral een saaie boel. Heel erg uh, saai. Ik ben in Noord-Korea geweest. Die mensen die, die, uh, uh, ja, die, die, die vervelen zich te pletter. Dus uh, die verschillen. Je, je moet ook een, een, een, een doel hebben. Je moet, am, am, ambities moet je waar kunnen maken. En in een, uh, een samenleving waar alles gelijk is... daar uh, is geen ruimte voor ambitie. Mm -hmm. Dat staat een beetje los van... Uh, dat verhaal wat ik net aan het vertellen was... Je hebt dat eruit gelicht. Ik weet niet eens meer precies waar het staat in ja, het boek. Nou, ik let gewoon uh, een beetje op. Maar ja, ik denk ik. De ja, maar dan. Nou ja, goed. Ik maar maar maar... heb het boek net gelezen. en Voor mij is dat een tijdje geleden. <laughs> je hebt het anderhalf jaar geleden geschreven. Maar het staat er echt wel. Ja, klopt, ik heb het heel keurig klopt. over geschreven. Maar wat, uh, waar het mij eigenlijk om gaat is: van hoe, hoe, als je zo vier maanden je onderdompelt in dat Afrika, ga je kijken tegen die dingen als arm en rijk? Want hoe je het ook bent of keert, jij bent daar toch gewoon een, een rijke man die zich gewoon kan permitteren om daar vier maanden rond. Uh, te, uh, bedoel, uh, begrippen jij, als, als jij daar geluk... rondreist, ben jij een rijke vrouw die niet ja, rondreist Ja, dat ben ik ook. Dat um... zijn we allemaal waarschijnlijk als we daar rondreizen, toch? Ach, Alleen zeker. al doordat we er rondreizen. Absoluut, absoluut. Um... Maar het is zo moeilijk in te schatten of, of bijvoorbeeld, of die, die mensen, zoals jij zegt... ze zijn wel arm, maar ze zijn heel gelukkig. Dat schrijf je ook in je boek. Nou, ik heb in ieder geval heel weinig mensen ontmoet die klagen. En in ja. Nederland klaagt iedereen... Daar heeft iedereen wel wat te klagen. Want als hij een auto heeft, dan, dan wil hij een grotere auto, een duurdere auto, een groter huis. Hebben. Uh, en dat ergert je eigenlijk? Nou, als je terugkomt, valt je dat wel op. Dan dat valt is je dat het, hè? He? Ja. Rauw op en, je dak valt dat. Ja, het, uh, uh, het, het familieverband, het stamverband, dat is heel belangrijk in Afrika. Uh, daarom, dat, dat maakt de Afrikanen ook wat ze zijn. Die ambitie om veel geld te verdienen... Die is veel minder aanwezig dan bij ons. Want als je veel geld verdient in Afrika, dan moet je dat delen met je familie. En als je heel veel geld verdient, dan deel je dat met je stam. Dat je is is meer geld aan. verdient met je hele land. Nee, maar daar is ja. geen ontkomen aan. Dat hoort ze. Je zorgt gewoon uh, voor de mensen om je heen, voor je familie. Uh, maar is dit, nou, is dit nou een recent verworven inzicht van jou, Lex? Want jij bent toch je hele leven, behalve gewoon heel gepassioneerd... met radio, met televisie, met media bezig dus Maar het is iets toch heel ook, anders dan, je dan je je, dat, je dat je erover leest... en dat je die kennis ook doet, dan dat je er bent. Want dan, uh, voordat wij gingen, heb ik, uh, uh, stuit ik op dat begrip Ubuntu. Ubuntu, uh, kortweg, uh, ik kan alleen zijn om... Uh, je bent om dat andere zijn. Ja. Uh, Alleen ben je niks waard. In relatie je tot anderen mensen. je Je kan alleen. functioneren ja. door je omgeving. Uh, nou, Dat vond ik een, een, een prachtige filosofie. Heb je op je auto Hebben we op de gezet. auto geplakt. En maar pas halverwege die reis begon ik het te begrijpen. Dan begon ik uh, uh, in te zien wat dat nou betekende. Kijk, je kan wel, wel letters op papier lezen. En, en je kan denken van, uh, goh, dat klinkt goed. Maar voordat je dat echt begrijpt, dan moet je er zijn. De, maar, de, de, de omvang van, uh, van dat continent kan je ook alleen maar ervaren om, als je er bent. En wat heeft dan dit eigenlijk bij jou Van Als dat zo indrukwekkend is als jij hè, mij nu vertelt... dan moet dat misschien je leven wel op de helling hebben gezet? Of... Nou, niet op de helling, maar ik, ik heb natuurlijk veel gereisd. Het is altijd wel zo dat je er wel weer wat van leert. Wat, en wat is, het, wat is voor, voor nu het belangrijkste wat je meeneemt na deze reis? Nou, reizen in het algemeen... dat, dat leert relativeren. En uh, ja, wat je meeneemt... is dat het ook anders kan. En vooral dat je daar respect voor moet hebben. Dat, an dat anderen ervoor kiezen... om het op hun manier te doen. Uh, wij als uh, westerse wereld... Uh, willen alles opdringen... Aan, aan anderen. We willen onze staatsvorm opdringen. We willen ja, alles. Uh, nee, moet je niet doen. Laat... Mensen ook bloeien in hun eigen omgeving. En stimuleer dat. Dat ze ook met ontwikkelingshulp niet zomaar geld erin duwen. Nee. Maak mogelijk dat ze, ze aardappelen weken. Dat ze met water en zo. En dat, al die dingen. Dus. <lacht> ik een beetje, ja, ik spring een beetje van de hak op. De nee, nee, helemaal niet. Wat mij opviel aan jouw ontwikkeling. tenminste, als ik dat goed heb gelezen in het boek... is eigenlijk dat je de liefde weer toelaat in je leven. Ja, uh, dat is zeker zo. Ik heb dat niet direct in verband met die reis gebracht. Er is weer liefde in mijn leven, ja. Ik heb een uh, fantastische uh, partner ontmoet. Uh, en misschien. Een Isanese was... vrouw? Uh, ja, en misschien was dat wel niet gebeurd uh, als ik die reis niet gemaakt had. Want ja. Uh... Want je wordt eigenlijk naarmate dat boek vordert, word je eigenlijk wat, uh, nou wat zou ik zeggen, benaderbaarder vriendelijker, misschien zelfs wel zachter. Ik weet niet of ik hiermee complimenteer, maar... Nou ja, ik, ik beschouw het wel als een compliment. Um, dat is wel zo, ja. Je, je wordt wel wijzer onderweg. Maar om dat nou onder woorden te brengen, is moeilijk. Ja, daar hebben we dat boek gewoon voor. Zeg, luister, wat ga je nu eigenlijk doen? Want we hebben nu nog 1 minuut en 40 seconden in deze uitzending. En heb je nou nog wilde plannen en zo? Want je bent nu helemaal uit die, uit die media weg, hè? Slam heb je verkocht. Slam is verkocht. Ik heb niks meer met media te maken. En, <lacht> en na 45 jaar vind ik het wel mooi. En dat blijft ook zo. Ja, dat blijft zo. Ik ga niet meer De schaduw komt radio. nooit meer terug? Nee, niet radio, geen televisie. Orgiaanbeeren kweken de hele tijd. Nee, dag door. Hou, hou op. Oh. Uh, maar deze toch? auto, deze mooie auto. Die ja. heb ik beschikbaar gesteld aan uh, een vriendje van me, Tom Okkersen... Die een film gaat maken over de Oostvaardersplassen. En uh, die help ik er verder mee. Heb ik ook financieel uh, help ik hem daarmee. En dat is weer onderdeel van een veel groter plan. Wat te maken heeft met de Rewilding Europe. Daar gaat hij ook een. Film van maken. Oh, dus het komt allemaal, het wordt allemaal. Ik blijf wel bezig. Ja. Maar kijk, de Oostvaardersplassen... Uh, ik ben er geweest. Ik kreeg daar hetzelfde gevoel als in de Serengeti. Serengeti kwam ik in die genoetrekken. Ja. En die Oostvaardersplassen, daar heb je al die paarden en al die uh, edelhetten. Maar ook honderden, duizenden van die, van die dieren. De, de dierdichtheid is daar uh, enorm. En daar is nooit een mooie film over gemaakt. Ga gaat die... ook eens het toe. En mijn auto gaat daar. Kijk. Zo, ah, nee. zo hebben we alles weer bij elkaar gebracht. Wat heb je op je tegel staan? Um, het is niet van mezelf, ik kwam het tegen. Maar ik vond het wel heel mooi. En van toepassing op mijzelf. Zonder mijlpalen glijdt het leven voorbij. En zo is het maar net. En Dan... dit is zo'n mijlpaal. Dat boek ja. en de reis... De reis en het boek, de reis van het leven van, van Lex Harding. Uh, u kunt dat lezen en dan gaat de opbrengst ook nog naar een goed doel. Helemaal mooi. Zometeen twee dingen met uh, Alice de Bruin. Onder andere over Foster Parents. En Max van Wezel is dan te gast. 30 jaar carrière. Dank je wel dat je hier was, Lex. Het was me zeer aan. Dank meneer Den Hengst. Dit was aflevering 2350. Wij zijn er maandag weer met presentator Manuel Venderbos. Ik wens u vast een prettig weekend. En tot dan. NTR brengt cultuur. Elke dag. Met bonzend hart, Willem Nijholt vertelt aan schrijfster Hella Haase over zijn leven. Met actrice en zangeres Anne van Rijn houdt Nijholt in Kunststof TV herinneringen op aan Cordy Stewart. En een bijzonder optreden van de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter Gert Vlok Nel. Kunststof TV, zondag om 5 over 6 op Nederland 2... Ja, voorzitter, het was mijn collega die zei, daar komt de islamitische maat uit de mouw. Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, wacht, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, Kijk, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat hij niet. Zo, ja, jongen. En voorzitter, ja... Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Nee, is Je kunt toch niet praten over de premier. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als een islamitische Aap, dat is toch een idiote uitspraak. Is gezegd. Kom, dat heeft hij niet gezegd. Doe het normaal en rustig man. Nee, meneer Wilders. Ik ben hier volkomen meneer rustig. Meneer Wilders, meneer Wilders en minister president Alstublieft. Radio 1: het nieuws van alle kanten.